De Parasol In Japan woonde eens een klein meisje. Haar naam was Min-hi. En ze was in de zomer jarig. Eens kreeg ze voor haar verjaardag een parasol. De volgende dag vroeg Min-hi aan haar moeder. Mag ik vandaag gaan wandelen en mijn nieuwe parasol meenemen? Als je belooft dat je niet te lang wegblijft en voorzichtig zult zijn, zei haar moeder. Minhee liep langs de vijver naar het bos. Opeens zag ze boven haar in een boom een gorilla zitten. De grote aap kiek haar dreigend aan. Ik zal me achter de parasol verstoppen, dacht Minnie. -hi. Maar hij heeft me vast al gezien en hij zal me zeker opeten. Ze ging zitten achter haar parasol en trilde van angst. Maar er gebeurde niets. En toen Minhie voorzichtig over de rand van de parasol keek, zag ze dat de gorilla was verdwenen. Minhie liep verder. Even later zag ze tussen de struiken een groot beest lopen. Het was een tijger die zachtjes rondde en naar haar toe kwam lopen. Ik zal me achter de parasol verstoppen. Dacht -hi. Maar hij heeft me vast al gezien en hij zal me zeker opeten. Ze kroop trillend van angst weg achter haar parasol. Maar er gebeurde weer niets. En toen ze voorzichtig de parasol liet zakken, zag ze dat de tijger verdwenen was. Minnie liep verder. Even later viel er een schaduw over haar heen. Ze keek omhoog en zag een reusachtige vogel kwam met zijn enorme, wijd uitgespreide vleugels op haar af. Het was een adelaar met een kromme snavel en scherpe klauwen. Ik zal me onder de parasol verstoppen, dacht Minnie. Maar hij heeft me vast al gezien en hij zal me zeker opeten. Ze ging trillend van angst onder haar parasol zitten. Maar ook deze keer gebeurde er niets. Voorzichtig keek ze langs de rand van de parasol naar boven en zag dat de adelaar was verdwenen. Thuisgekomen vertelde Minhie haar moeder over haar avonturen. Heb je al eens goed naar je parasol gekeken? vroeg haar moeder. Minhie zette haar parasol met de rand op de grond. Ze liep eromheen en toen zag Minhie dat er op de buitenkant een grote angstaanjagende draak was geschilderd. Daar waren de dieren zo van geschrokken dat ze op de vlucht geslagen waren.